Mark Zampersen met het NOS-journaal. In Oekraïne kunnen de eerste schepen met graan binnen een paar dagen uitvaren... melden bronnen rond de Oekraïnse regering. Dat is mogelijk dankzij het akkoord tussen Oekraïne en Rusland. Daarmee lijkt een wereldwijde voedselcrisis voorkomen... hoewel niet duidelijk is hoe snel het graan de wereldmarkt bereikt. Oekraïne en Rusland maakten samen met de Verenigde Naties en Turkije afspraken... over hoe de schepen veilig over de Zwarte Zee kunnen varen.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 In Ter Aar in Zuid-Holland is een man van 31 aangehouden... die zichzelf had wilde aandoen... in een omgeving waarin verband daarmee afgelopen avond 19 woningen ontruimd. Er was explosiegevaar vanwege een gaslek. Voor de geëvacueerde bewoners was opvang geregeld. In het Italiaanse kunstmuseum Uffici in Florence... zaten drie klimaatactivisten enige tijd vastgelijmd... aan een glazen wand voor een schilderij van Botticelli ging om het werk La Primavera, oftewel De Lente. De, activis de activisten wilden zo laten zien dat ze niet weten... of ze ooit nog zo'n mooie lente zullen zien. Op de WK Atletiek en de VS zijn de Nederlandse estafetteploegen... uitgeschakeld in de series op de 4x100 meter. Zowel de mannen als de vrouwen eindigden in hun serie als zesde. Om naar de finale te mogen hadden de ploegen bij de eerste drie moeten eindigen... of bij de twee snelste verliezers moeten horen. Het weer. In de Zuidoosten kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag zonnige periode en droog. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 25. Dit was Dennoe's Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met, met. nu de nacht.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 Oh Dios cuando mama lleva el y empezaba a vacilar Pase no sé de donde una oveja rodea la media y también la hipocresía tiene todos los ojos puestos encima todo el mundo te hace Uh. Videos y fotos me tiramas con la copa en mano toditos brindando. De repente una voz me decía, bien hijo mío, que están celebrando. Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando. Uh. Quería dinero y pagaba, pues aquí tiene. esta gente que solo cuando les conviene. Los panes y las mujeres se viran cuando se acabe. El dinero ve y viene, pero el tiempo nadie sabe. Yo te voy a ir en Bárcimo, yo te vengo. Oh, Dios, cuando me niet meer empezaba a vacilar. No sé de dónde ben niet escucha. Te rodea la ben y meer la hipocresía. Tiene todos los ojos puestos encima. Todo el mundo Ik Un lado el mundo ala Todo el mundo está en la buena pero en la mala Un paso so... un pa el mundo ala Cuando no te enoy manito Ni las moscas quieren estar al lado tuyo Bajo Lo único que se queda es el que está ahí arriba Llévate de mí. J -Cross. Shadow Towers directamente desde el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu desde Santo y usted te da consejos buenos Maakt zijn Van de zon schijnt. Dus pak je radio. Pak je radio. Ben er Frans. En zet hem op 106,9. 6,9. Zie je 24 uur per dag. Hete zomer. Myself being me again and again. I'm surrounded by your photographs. I guess I'll never learn about.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 Uitdachten je verstoord, hou me vast ik kan je dragen. Tot jouw angsten zijn verteerd. Wees niet bang om te gaan praten. Ik luister naar je elke keer, want.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 your body go. As you listen, let it flow through your system. It'll take control of your mind and make you move your behind. As it grooves, you feel the tension in the air and now you're hype. You're getting down because the sound is just your type. GM and D-O-S-E's kicking it to you right. So come on, come on and party hardy on.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 by the hand and tell her that you want to dance as it grooves you feel the tension in the air and now you're hyped you're getting down because the sound is just your type g-m-n-d-o-s-e's kicking it to you right so come on come on party hardy